Jobboot met het NOS Journaal. Albert Heijn waarschuwt dat de Hub Holland hamsters, die bij de kassa's worden weggegeven, gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Alle 23 uitvoeringen van de Hub Holland hamsters hebben een kleefsticker op de achterkant die los kan raken. Kinderen kunnen die in hun mond steken en stikken. Mensen die hun kinderen toch met de hamsters willen laten spelen, moeten eerst het stickertje verwijderen, adviseert Albert Heijn. Vandaag liep ook de HEMA, gevaarlijke Oranje Prualia, terug. Toen ging het om een partij Oranje Samba-ballen... waarvan de balletjes die erin zitten kunnen vrijkomen. Een man van 37 uit Zoetermeer die vorig jaar op straat drie mensen neerschoot... is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de man... voor driemaal poging tot doodslag en vuurwapenbezit. Vorig jaar september begon hij in een treinstation in Zoetermeer... te schieten op een groepje mannen met wie hij daarvoor ruzie had gehad. Drie mannen raakten gewond... De man moet van de rechtbank ook een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. De begrotingsregels van de Europese Unie worden niet versoepeld. Dat hebben de regeringsleiders vandaag op de EU-top in Brussel besloten. Wel mogen landen de ruimte die de regels bieden optimaal benutten... om zo de economische groei van hun land te simuleren. Landen als Frankrijk en Italië kunnen daardoor langer de tijd nemen... om hun begrotingstekort omlaag te brengen. Volgens de regels van de EU moeten alle landen... hun begrotingstekort terugdringen tot onder de 3%. Het ministerie van Defensie weigert voorlopig om zeven bestelde helikopters af te nemen van de fabrikant. Er zijn nu al dertien van die NH-90 helikopters in gebruik en die hebben allemaal man mankementen. Ze slijten en roesten, er zitten ontwerpfouten in en daardoor kost het onderhoud veel meer dan verwacht. Minister Hennis van Defensie wil van de fabrikant NH Industries weten hoe de problemen worden opgelost en wie dat gaat betalen. Het weer vanavond en ook vannacht nog een enkele bui, maar daarna opklaringen. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig met buien en wat zon. Temperatuur tussen 18 en 20 graden. En zondag dan verandert er weinig. De zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu zie het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 What to do? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, E-Pizza. Are you ready? Oh. in de Firestone remix. En ja, als er één plaat is... waarmee je me zeker wakker kunt maken... dan is het deze. Want wat een knaller van een plaat. Helemaal lekker. En natuurlijk is dit de aftrap van je weekend. Zie het op jouw CFM Zandvoort. En ja, had je nog niet door. Zie het, de komende twee uur. Keihard. In jouw woonkamer. Op het strand. Het maakt niet uit waar je hem aan hebt staan. Misschien gezellig in de auto... Onderweg naar een vakantiehuisje, naar een leuk feestje. Gewoon lekker aanhouden op de komende twee uur. En wij onder andere de one and only DJ Dion Sidney. Gewoon een uur lang in de mix. Onze mailbox, hij ontplofte weer. Allemaal hete feestjes. Allemaal hete nieuwtjes. En had ik al verteld dat wij hem gewoon hebben. De nieuwe Duc Dumont vanavond. Dit allemaal en meer in de show. En ja, wat hoor je voor fijne plannen op de achtergrond? Nou, zult het maar verklappen. Een hele leuke measure van Tika versus Chocolate Puma. Ik zeg, you're gonna dance me, dit is See It. 9. <tiktos>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 La vérité, o presser, oh sensé, oh qui la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, dit la vérité. And bad words. Good words. And bad words. Good words. And bad words. Good words. And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 C'est au sensé, on qui dise la vérité. vérité. vérité. vérité. En natuurlijk met de Q Guys. Lekker dirty, la verité. Is... En ja, wat gaan we eens kijken wat ons gaat brengen. In de mailbox vonden wij... Cat Dutch. Zondag 20 juli vinden we het feestje met Cat Dutch. Voetballers, kunstenaars, hockeysters, acteurs en dj's. Ons kleine kikkerlandje waait zich terecht trots met vele helden op diverse vlakken. En als we nog verder inzoomen op de muzikale hoek... zien we hoe de in Nederlandse DJ's als ware iconen op internationale grote events prijken. En dat ja, onze artiesten toch maar mooi genoteerd zijn op elke IDM hitlijst die de Global Review uh, passeert en dat verdient ja, een 1 tje om in voetbaltermen te blijven. Cat Dutch, catering fanatics to celebrate the music. Ja, met de zomer in de aantocht uh, vormt het strand een perfect toneel... voor de opwachting van muzikale Dutchies. Pak zelf de hoofdrol en geniet op zondag 20 juli mee van smaakvolle IDM. Ja, baan weg richting jouw spot op de dansvloer van Beach Club vroeger... en laat je hier op zomerse wijze in extase brengen... door alles wat Cat Dutch voor jou in petto heeft. Ja, en hoe kunnen we beter onze oranje manie vasthouden... dan met muzikale talenten van eigen bodem. Wat special effects, CO2... Confetti tot aan sexy dansressen. Cat Dutch is op alles voorbereid. En legt enthousiast de oranje loper uit. Ja, Biesclub vroeger die zich terecht trots uh, waan met haar titel... Beste strandtent in 2011, 2012 en 2013... staat ook dit keer klaar om duizenden fanatics te kunnen verwelkomen. Cat Dutch is speciaal voor deze editie al vanaf drie uur middags open. Aan jou de taak om de zondag tot een memorabel losgaan niveau te tillen. Ja, dan de tickets. de tunes met een rauwe beat. De line-up voegt er een zomersmaakje aan toe. En ja, voordat CatDush deze bekend maakt, zijn er voor de vroege beslissers alvast een beperkt aantal tickets beschikbaar gesteld. Ja, via de site van TicketScript haal je deze bird tickets voor slechts 10 euro. Ja, daarna gaat de reguliere ticketverkoop trapsgewijs van start. Met 15 euro voor de eerste rang en 20 euro voor de laatste ticketfase. Dus tot slot heeft Cat Dutch een bijzondere deal voor jou en jouw vrienden. Vijf voor de prijs van vier met de Special Best Friends for Life package. Wil je meer informatie, wat, er, ja, wat ik je nog niet kan voorstellen... www.cat-dutch.nl En als je gelijkkaart wil halen, dat kan natuurlijk ook... de site van Ticketscript. Je weet hem te vinden. Ik zeg, ga met die beraan. En dat gaan we ook zeker doen in deze show, want zometeen... ...hebben we hier gewoon. De nieuwe track van Duc Dumont En ik zal je zeggen... ...het is net zo'n juweeltje als I Zo You. niet nog lekkerder? Ja, dat kan gewoon. Wat hebben we nog meer vanavond in petto? Natuurlijk nog meer nieuwtjes. En de one and only DJ Dion Sydney. Hij gaat vanavond draaien. En hij heeft leuk spul bij zich. Dat verklap ik vast. Wat ook altijd leuk is... ...is Layback Luke ben ons samen met Mark Benjamin We're forever Dit is See It Op jouw 106.9 104.5 Of natuurlijk www.cfmsantwoord.nl oh, touch your yeah, I know what it feels like you... Dark windy roads I can tell cause I've been there in time Won't heal a thing It's just something you say When you don't know where to begin When it all falls to pieces We love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 Hier gek bij C-top, leuke mashups. Deze is ontzettend lekker gedaan door My Digital Enemy versus Mauti, back to Hardy. En daarvoor hoorde je nog een Sims met You're Not Alone. En dan ben je zeker niet hier met jouw vrienden van de radio. En waar je zeker ook niet alleen heen moet gaan, dat is het feestje van Oliver Heldens in Club R in Amsterdam. Want tot nu toe lijkt het jaar 2014 zich te voltrekken als een regelrechte jongetrom voor Oliver Heldens. Deze zomer toert hij langs internationale festivals en nachtclubs met kicks in EDC, Amnesia Ibiza, Tomorrowland, Departures, Oshawa Ibiza, Greenfields en Electric Zoo. Ja, de jonge en talentvolle artiest van Nederlandse bodem krijgt de kans om zijn unieke skills aan het wereldwijde publiek te bewijzen. Op vrijdag 27 juni heeft hij nog eenmaal de kans om zijn unieke en energieke vibe met het publiek te delen. Ja, voordat zijn wereldwijde tour begint... zal Oliver Heldens een clubperformance doen in Air Amsterdam. Ja, dan wat meer informatie over hemzelf. Al op 17-jarige leeftijd tekende Heldens bij Spinning Records. Een droomstart voor zijn carrière... die vanaf dat moment eigenlijk alleen nog maar in de lift heeft gezeten. Hoogtepunten in de carrière van de jongart... die zijn nu al op te zommen. In 2013 bereikte zijn hit Kecko... uitgebracht op Chesso's Musical Freedom... De tweede positie in de beatboard top 100 en stond deze bovenaan in de Deep House chart. Ja, Helden's remix van Marty Carriks Animals ontving support van onder andere Nervo, Night Party, Z, Porter Robinson, Rihad en P. Tong. De unieke mix van toegankelijke diepere house en underground geluiden is inmiddels voor velen onmiskenbaar aan te wijzen als het geluid van Oliver Helden's. Ja, op deze vrijdag 27 juni is het optreden van Oliver Helders in Eier Amsterdam... de perfecte gelegenheid voor de jonge artiest om nog een prachtige avond... met zijn Nederlandse fanbase te beleven. Ja, dit voordat hij vertrekt op zijn internationale tour. Hij zal op deze avond worden bijgestaan door een dreamteam... van internationaal en nationaal bekende artiesten... zoals Clivage, Quinten909 en The Voyagers. Met het cluboptreden in het vooruitzicht verheugt een ieder zich... Op een avond die met het unieke Oliver Heldens geluid als soundtrack... een aaneenschakeling zal zijn van louter, blije gezichten... in een dol-enthousiaste zaal die nog eenmaal de kans krijgt... om de publieksleveling uit te zwaaien. Ja, Wil je meer informatie, dan kun je kijken op de site van Air... www.er.nl of Oliver Heldens site www.oliverheldens.com Zeg je nou, ik wil gelijk een kaartje kopen voor R, dat kan ook, hoef je niet in de rij te staan. Dan ga je naar de site van PayLogic... Ja, en je hoort het al hoor eerder deze avond. Wij hebben. Wat hebben we? We hebben een nieuwe, Duc DuMont. De, de trek heet Won't Look Back. En geloof me, dit wordt een knaller. Hij komt officieel pas uit op 24 augustus. En ja, ik zeg het je, wij hebben hier gewoon. Kortom, tot we maar, maar erin knallen? De nieuwe, Duc DuMont. Won't Look Back, hier. Natuurlijk op jouw CVM's antwoord, zie het in de house. maak zijn naambaar. Dus pak je radio. Lem naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je yeah. Fem 24 uur per dag hete zomer. Go, go, go, go. In. Wat dacht je van deze? Clean bandit. Hij is gewoon zo lekker die plaat. Ook al is dit Remix Bootleg 2025. Hij blijft gewoon zo lekker die melodie. Ik zeg: Deze keer de beurt aan Praia del Sol en Renko. Met hun versie van Bee. Dit is See It. zegt, ik hou het niet meer met die platen. ik moet gewoon dansen. Nou, helemaal gezellig, Pris. En nou, zeker hier tot aan 11 uur op jouw CFAM's antwoord, want hij komt er zo aan hoor, de one and only DJ Dion Sidney, een uur lang in de mix. Ja, we kijken nog verder in onze mailbox en dan zien we ook een nieuwtje binnengekomen van Girls Love DJ's, was hij nodig op 12 juli, een Amerikaanse superster uit ja, Curlstof DJ's toert met alle liefde de wereld over... ...but there's no place like home. En ja, elke tweede zaterdag van de maand... ...nodigen ze hun vrienden en superstar-dj's uit... ...om Amsterdam volledig op zijn kop te zetten in Club R. Er zijn geen spelregels, want alles mag die avond behalve stilstaan. Die jongens houden van verrassingen... ...dus je weet nooit wat of wie je kan verwachten als de deuren opengaan. Maar één ding is zeker, je wil nooit meer naar huis... Ja, om de tweede helft van dit topjaar af te trappen hebben de boys een Amerikaanse superster uitgenodigd... die al heel lang op het verlanglijstje staat. Zou ons nog even in spanning wie dit is, maar dat het belachelijk vet uh, wordt staat vast. En er is meer. Zo kun je naast Girls of DJ's uh, ook nog Valerio, Ice Cream, dieren en Roger Brown verwachten. De Tour wordt omgetoverd tot het face-off glijpaleis van Fritz de Face... En ja, voor meer info, music picks en fun, check out www.girlslovedj.com. Dus de complete line-up in R1, Special Guest, uh, Carol's Love DJs, Valerio, Ice Cream, Kuddedier, Roger Brown en in R2 de Nachtbrakers. Dus zet hem in je agenda, zaterdag 12 juli. Vanaf 11 uur ben je welkom, tot 5 uur in de ochtend gaat het feestje door. In de voorverkoop kun je het kopen aan 14 euro via de site van P-Logic en alle Primera-filialen. Daarna gaan de tickets gewoon voor 18 euro over de toonbank. Voor meer informatie www.curlstofdj's.com en www.air.nl Tot zover een nieuwtje. Ik zal er nog eentje in gaan knallen. Ik zeg, we gaan het gewoon doen. Deze maakt altijd naar meer. Shakira. Can't remember to forget you. En Shakira zullen we ook nooit vergeten. En dan Pedder Lecran. Onze Nederlands trots, Heeft deze plaat heerlijk onder handen genomen. Nu hier op jouw 106.9. 104.5. Dit is jouw ZFM Zandvoort. Zie het in de house. nog eventjes een zomerrit erin knallen. Wat dacht je van? Uh, Samo Futing Shooting symbol En Todoron. You know. Je weet wel, dat lekkere plaatje van Greco Salto.